And the for Oranje, and the and the key, and the For my club and and the and the for... En voordat ik het wist, allemaal in koor. De armen om elkaar, ik dacht dat ik me schoor. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor mijn club. Een drukkie, een drukkie, een drukkie voor Oranje. Een drukkie, een drukkie voor mijn club. Nu staan we in een heel groot stadion. Het waren we met z'n allen. The least is for your pleasure. ...een uh, druk programma in de tweede uur live vanuit Hotel Hoogland... ...waar de koffie gul wordt geschonken door Yvonne Roosendaal. Sterke koffie trouwens. Uh, het is goede koffie en het is gezellig hier. Af en toe is het uh, vol geluid en dan moeten we er bovenuit komen. Maar we hebben nog een paar hele interessante sprekers... dus dames en luister, heren luisteraars. Uh, we gaan nu eerst aan tafel. Is geschoven wethouder Anders Sonbergen. En uh, We zijn buitengewoon blij dat je hier bent... Mogen we ander zeggen? Ja, tuurlijk, graag zelfs. Ander de eerste maand zit dus een beetje op als wethouder. Ja. En? Valt het tegen? Valt het mee? Het is anders. Laat ik zo zeggen, ik heb het bedrijfsleven gewend. En als je dan plots in het openbaar bestuur zit, is het een wereld van verschil. Elke avond krijg je een pak papier thuis te bestudering. Ja, bijna wel. Ja. Ik laat ik zo zeggen, als ik zie wat het allemaal uh, dagelijks op mijn bureau uh, terechtkomt, dan, uh, dan schik je wel. Dikke rapporten, ja. die moeten allemaal gelezen worden. Ja, klopt. En uh, veel afspraken. En, uh, nou, maar, uh, ik uh, ben uh, toch wel uh, druk bezig eigenlijk. Heb je nog tijd om s'avonds te eten of dat ook niet meer? Nou, laat ik zo zeggen, de afgelopen weken uh, was het wel heel lastig. Want uh, maandag uh, was er uh, belangenavond van parkeren, en uh, dinsdag was er commissievergadering voor raadzaken. En dan uh, is het wel even lastig om een gaatje te vinden om uh, even uh, wat te eten. En dat is van morgens vroeg tot s avonds laat. Ja, klopt. Dus uh, ik ben blij dat het weekend is. Als het goed is, is dit je, je voorbode voor de komende vier jaar? Ja, dat denk ik ook. Maar uh, dat hoort erbij, denk ik. En ik, uh, ja, vandaag uh, ook... Uh, ja, je wethouder ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Uh, vandaag uh, de opening van uh, Walk of Fame om uh, 5 uur, dan, daar ben ik ook bij. Dus uh, het, is ook, het gaat ook in het weekend door. Vind je het leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja, ik kan niet verwachten dat ik het zo leuk zou vinden. Heb je al een beetje je weggevonden in het gemeentehuis met uh, alle ambtenaren, uh, kamertjes en dergelijke? Nou, eigenlijk de onderwerpen die nu spelen, daarin wel. Maar uh, ja, mijn portefeuille is zo breed dat ik uh, nog niet iedereen heb gesproken. Maar dat moet wel. Bijvoorbeeld, uh, uh, ook in mijn portefeuille zit volkshuisvesting. En uh, nou, we weten allemaal wat uh, gisteren in de pers is gekomen over de Kei. Yep. Daar moet ik allemaal nog uh, echt uh, induiken. En uh, binnenkort heb ik een afspraak met de Kei om erover te praten. Ja. Maar dat soort dingen schiet er dan even door. Je moet wel keuzes maken van uh, uh, wat is belangrijk. Nou, parkeren, dat was de eerste week heel erg belangrijk. Dus daar uh, ga je inlezen en uh, in leven. Andor, wat ik me nou bijvoorbeeld afvraag, hè? hoe wordt nou zo'n zo portefeuille samengesteld? Hoe gaat dat nou? Wie, wie besluit nou wie wat krijgt? De wethouder zelf, die besluiten die, uh... dus jullie gaan met z'n drie ja. aan tafel zitten en jullie gaan een beetje onder het genot van de kop koffie, een plakje cake, gaan jullie ja. eens praten van nou wie krijgt nou wat? Precies, en dan wordt er gewoon hard onderhandeld. En dus jij bent uh... wel blij dat je de middenboulevard niet hebt? Nou, laat ik zo zeggen, uh, we hebben keuzes gemaakt uh, wie uh, wat gaat krijgen. We vonden het dit keer verstandiger om... Uh, alle projecten onder één wethouder te hangen. En uh, dat is dan ook de, project, de wethouder ruimtelijke ordening geworden. En dat is Wilfred, Wilfred Tatus. Ja. Ja. Ja, dus maak. vandaar de keus. Maar het gaat een goede samenwerking. Absoluut. Ja. Uh, wat ik me afvraag in de afgelopen vier jaar, acht jaar. ten aanzien van parkeren. was er altijd een duidelijk standpunt van het CDA. wat een beetje afweek van het college-standpunt. Mm -hmm. Nu heb jij het in je portefeuille gekregen. Ja. Heb je nu het standpunt van de CDA daarin kunnen aanpassen of is dat niet gelukt? Nou, het is uh, meer... Uh, kijk, het parkeren hebben we eigenlijk uh, nu anders aangepakt dan de afgelopen acht jaar. Meer, part, uh, meer participeren van uh, belanghebbenden en, uh, en uh, de gehele raad bij het hele proces betrekken. En het moet een pro product zijn van heel Zandvoort. Het is heel lastig om dat te bewerkstelligen, maar het is wel een poging waard om het uh, te proberen. Want... Uh, ja, het is wel de nummer één ergernis voor alle inwoners, eh, ondernemers, eh, toeristen in Zandvoort, het parkeren. In feite ga je het dus weer opnieuw beginnen? In feite gaan we het opnieuw uh, beginnen, maar wel met de gegevens die we de afgelopen acht jaar hebben verzameld. En uh, de eerste, nou wat ik net al zei, de eerste belanghebbende avond is al geweest, afgelopen maandag. En er zijn hele goede ideeën zijn er, uh, geopperd om uh, uit te voeren en die uh, gaan we gewoon meenemen in de parkeernota dan ga je de hele parkeernota opnieuw schrijven. Nu. Ja, klopt. We gaan alles, alles opnieuw afwegen. Dat is een hele openbaring. Dat is inderdaad een hele openbaring. Maar ik denk dat je, dat je eigenlijk vanaf begin af aan uh, duidelijk moet zijn welke keuzes je, je maakt om een parkeernota te schrijven. Niet alles kan. Nou, eigenlijk kan wel alles. Want eigenlijk uh, kan je zeggen: van nou, ik neem helemaal geen uh, parkeerregime in Zandvoort. Maar ja, dat. Uh, dat Denk ik dat kan niet meer, want uh, 1,13 miljoen euro gaat naar de exploitatierekening. En dat geld hebben we nodig om uh, onze begroting uh, kort te sluiten. Dus uh, ja, hoe, hoe het wint of verkeerd, geen parkeerregime is bijna geen optie meer. Want dat zou betekenen dat uh, we anders geld uh, moeten. Uh, maar de hoogte van de tarieven, is dat een spreekpunt? Dat is absoluut een spreekpunt. Ja. Wel of niet gekoppeld aan de parkeergarage? Ja, want uh, we gaan eigenlijk het hele product parkeren gaan we bekijken. Uh, dus uh, dat betekent dat uh, alle facetten erin zijn de ...het inbeheer nemen van, uh, van de parkeerterreinen, uh, daaraan moet je denken. Het is gewoon één product en dat hoort ook bij het uh, inbeheer nemen van de parkeergarages. En voor heel Zandvoort geldt dat of voor delen van Zandvoort? Het geldt voor heel Zandvoort. Ja, en dus de, ook Nieuw-Noord om het zo maar te zeggen? Het, dat is dus de keuze aan de Raad van waar moet het parkeerregime zijn en waar niet. Ja, maar jij gaat voorstellen doen. Nee, de, de, de, de Raad gaat voorstellen doen. Oh. En dat komt uit de hoorcommissies en de participeringen van de burgers? Ja, we hebben, een, een aantal, we hebben inderdaad we hebben nu een belanghebbende avond. We hebben afgelopen maandag gehad en jullie juli hebben we er nog eentje met ondernemers... Waarbij elke uh, ondernemersplatformvereniging uh, uh, vertegenwoordigd uh, was. Dus de strandachters, Vensta. Uh, de, de. ja, de ondernemersvereniging, de. Uh, ondernemersplatform Horeca Nederland was vertegenwoordigd. Dus het is best wel breed uh, werd gesproken. En uh, daarnaast uh, uh, is er een, vanuit de raad een. Uh, een uh, commissie samengesteld, een werkgroep. Die. Wie zit er daarin, die werkgroep? Uh, ik zal eerlijk zeggen dat ik dat niet uh, precies weet, maar uh, te denken valt aan Astrid van der Veld. Uh, te denken valt volgens mij aan uh, Jerry, ja, die Gijs, Oessi uh, als ik het goed heb, uh, Ruud Zandbergen. Ja. oké. Okay. Dus raadspreet. eigenlijk van raadspleet. Als ik dan nou kijk naar de, de straten, zoals bijvoorbeeld de Haarlemmerstraat, er is nogal wat overlast zeggen ze, van uh, Poolse auto's ja. die daar staan. Um, dat probleem is natuurlijk straks niet weg als daar ook betaald parkeren is. Maar is daar dan een alternatief voor straks? Want die auto's moeten toch ergens staan. Gaan die dan straks in Zandvoort Noord staan als er geen regime komt? Of nou, laat ik zo zeggen. Ik denk uh, dat is eigenlijk het beleid wat we eigenlijk de afgelopen jaren ook hebben gehad. We uh, promoten om uh, die auto's op uh, parkeerterreinen zuid of aan de randen van Zandvoort de Frans-Waanstraat nu te zetten. Ja. ja, het probleem is daar dan. Dat kost dan geld. En die auto's staan daar omdat het nu geen geld kost. Klopt. Ja, dus dat, dat betekent dus ja, dat, dat we moeten gaan uh, nadenken van uh, hoe gaan we het parkeerregime in Zandvoort inzetten. Je gaat dan een golfbeweging krijgen he, van, van straten waar dan ja. het parkeerregime gaat komen. Dan gaan ze gewoon de straat verderop. En ja, maar gaat iedere denk, keer breidt dat iedere keer zich uit. Ik dus heb zo. het gevoel dat de hele raad wel uh, van mening is dat er in uh, een groot deel van Zandvoort een parkeerregime moet komen. Dus dat betekent ook de dat betekent ook de, de, het Groene Hart, dus dat betekent ook in Oudmoord, Park Duinwijk. Dus daar moet allemaal een parkeerregime gaan komen. Hoe het wordt ingevuld met parkeerautomaten of met vergunningen... dat, uh, dat is een bespreekstuk voor de komende periode. En dat uh, gaat samen met raad, college, belanghebbenden en inwoners. Maar heb ik uh, begrepen voor uh, bijvoorbeeld een park Duinwijk... Daar, uh, daar wordt dan uh, uh, gesteld in, uh, in het bestemmingsplan... dat je niet mag uh, staan in je, in je voortuin? Nee. Dat wordt dan een groot probleem daar? Dat, en daarbij gaan we ook kijken welke wijken of welke delen van Zandvoort. moeten extra parkeerplaatsen hebben en welke delen niet. Ja, want dan die, die, die huizen die daar staan. Ik heb daar toevallig een, een zwaar gewone, uh -huh. Ja, die heeft zijn voortuin dus als parkeerplaats voor zijn auto. Maar volgens het bestemmingsplan, ja, ja. zou dat niet mogen. Dat klopt. Maar je hebt daar bijna helemaal geen parkeerplaatsen daar in de buurt. Nee, maar ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. om daar parkeerplaatsen te creëren. Bijvoorbeeld, uh, uh, we gaan aan de Vondelaan. Uh, ...is het idee om daar parkeerplaatsen aan te leggen. Het idee uh, is ook om uh, naar andere mogelijkheden in Park Duinwijk te kijken... ...waar, uh, waar we snel en simpel parkeerplaatsen kunnen uh, creëren... ...mits de leefbaarheid niet aangetast gaat worden. En Park Duinwijk is een best wel behoorlijk moeilijke wijk... ...om, uh, uh, ja, om te kijken van, uh, of het past allemaal. Dit is het ik... stukje van Nijland, heb ik al eens gehoord. Ja... Heb ik ook wel eens een keer gehoord, maar ja, in, in, in, bij Park Duinwijk zijn er een aantal keuzes gemaakt. Uh, en uh, die keuzes zijn toen met goed gevoel uh, genomen en uh, achteraf denk je van ja, hadden we het maar anders gedaan. Ja, een ondergrondse parkeergarage onder die hele wijk ja. bijvoorbeeld. Of ja. Uh, ja, kijk, destijds is gerekend met 0,9 auto per, uh, per woning. Ja, dat is niet meer van deze tijd. Nee, is dus tegenwoordig uh, 1,7. Ja. Even de vergunningen. Um, ja, het klinkt egoïstisch, maar zou je alle zonvoerters één en dezelfde vergunning kunnen geven om in Zomvoort waar dan ook te parkeren? Ja, dat zou je kunnen doen. Want nu zijn er allerlei variaties. Uh, op het moment dat ik op de Brede Oudestraat woon, uh, heb ik daar een parkeerautomaat. Ja. Uh, en, maar, en daar kan ik een kaart voor krijgen. Maar het straatje erachter, uh, Oosterparkstraat, daar mag ik dus niet parkeren. Nee, maar kijk, mijn, mijn uitgangspunt is dat, dat het moet zo simpel mogelijk moet zijn... En dat moet ook helder en duidelijk zijn, niet alleen voor inwoners, maar ook voor uh, toeristen. Yeah. Kijk, een uh, van de insprekers afgelopen maandag, die zei van ja, het is best wel heel raar, we zijn een toeristisch dorp, maar alle borden in Zandvoort zijn in het Nederlands en niet in het Engels, Duits of wat dan ook. Ja. Ja. En dat is inderdaad een... Uh, een heel uh, sterk signaal en uh, daar, daar moeten wij als antwoord wat mee. Ja, vertel maar eens aan het Duitser dat het alleen maar voor vergunninghouder precies. is. Een, uh, vergunninghouder, ze, ze nemen niet een woordenboek mee om de, even te kijken maar. van wat is vergunninghouder in het, uh, in het Duits. Maar dat geldt ook voor de tarieven. Je moet minimaal een, een uur ja. of een half uur erin gooien. Of tien ja. minuten, weet ik veel. Maar als ik iets moet afhalen in de winkel... Ja. Dan wil ik ook bij wijze spreken voor de minuten dat ik parkeer betalen. Ja, nee, kijk, dat zijn allemaal onderwerpen die we, die we de komende periode samen met raad en belanghebbenden gaan bespreken. Wat zijn de consequenties als je dit doet? Kijk, wat ook een bespreekstuk is: is het gratis parkeren in de winter op de, op de boulevard. Moet je dat wel doen of moet je dat nou niet doen? De parkeertijden, dat is ook iets waar je waar je over wil praten. Variaties daarin. Variaties inderdaad. Van uh, nou ja, wil je in een uh, korte boodschap precies. of twee, drie uur parkeren? Ah ja. ja, ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat als jij toch al een parkeervergunning hebt voor Zandvoort, dat jij dan als je voor een boodschap naar het dorp gaat, mm -hmm. dat je daar dan maximaal een half uur gratis mag staan. Zonder dat ja. je geld hoeft te betalen. Want dat, ja, meestal een half uurtje even naar de Albert Heijn wat te halen. Natuurlijk niet op zaterdag doen, maar nee. dan kun je daar gewoon even staan... en dan, uh, dan ga je na een half uurtje weer weg. Ja, heb je dan uh, die tijd verstreken, je staat daar drie kwartier, dan, dan, ja. dan, dan, dan mag dat dus niet. Maar, uh... maar het zijn allemaal keuzes. Kijk, en uh, we proberen iedereen te betrekken uh, uh, in onze keuze. Want voor de inspraak in, uh, uh, gaan we ook een, uh, een uh, commissievergadering uh, gaan we oh. houden... waar burgers uh, uh, terecht kunnen om in te spreken... Daarnaast gaan we ook nog een inloopavond houden. En uh, dat zal wel rond augustus zijn. Ja, de planning lijkt al een beetje heel vervelend dat het midden in de vakanties is. Maar helaas kunnen we niet, niet anders. Er is haast. Dat is haast, want per 1 januari willen we eigenlijk het uh, regime, nieuwe parkeerregime invoeren. En dat betekent dat het uh, uh, met de tarieven erbij, dus dat betekent dat we voor de begroting het moeten vaststellen. En de laatste datum dat het kan is 2 november. Ja. En dan het stuk moet ook nog in inspraak, zes weken. En mijn uh, ambtenaren die hebben ook tijd nodig om die inspraak uh, te verwerken. Daar staat het ook twee weken voor. Dus de inspraak start op 19 augustus. Dus dat betekent dat we krap in de tijd zitten. Ja, maar laat je natuurlijk niet door de haast beïnvloeden. Want nee. dan worden de fouten of verkeerde uh, uitspraken hier. Nee, maar we, we hebben een extern bureau hebben in, uh, in de arm genomen die uh, in... Uh, Diverse steden hebben hun parkeerregime hebben ingevoerd en met succes. En uh, die begeleiden uh, het hele proces en uh, daar hebben we een strakke planning hebben opgesteld. Met uh, heel veel avonden om in te spreken. De, de, mijn hele zomer. Ik kan niet op, uh, op vakantie, want uh, het is alleen maar inspraakavonden over parkeren. Het ziet er veelbelovend uit, moet ik zeggen. Het ziet er, uh, ja. Maar ik, ik denk ook dat het uh, een nieuwe manier is om uh, de bewoners en uh, uh, belanghebbenden uh, te betrekken. Want. Uh, en ook de raad, want je moet vanaf het begin af aan duidelijk zijn van oké okay, jongens, dit is ons doel, dit zijn de kaders, zo gaan we het met z'n allen doen. Ik bespreek ook dat, dat er geen uh, verschil is tussen coalitie en oppositie, maar dat iedereen de handen in een heeft geslagen. Ja. Dat is wel ja. uh, om, om tot deze oplossing te komen, dat is heel bijzonder. Ja, nou, daar ben ik ook heel erg blij mee, dat, uh, dat, het, een, uh, dat het geen strijd is, maar dat iedereen uh, zich beseft dat we het samen moeten doen. Ja. S situaties, hè, zoals die nu voor, uh, ja, die in de Verspijkstraat bijvoorbeeld uh, mm -hmm. zijn. Linkerhelft van de straat is voor belanghebbenden, ja. helft van de straat is dan uh, parkeren voor de automaat. Ja, nou, wat je, wat, ja dat is mijn, mijn persoonlijke mening, wat je wat de afgelopen jaren heb gezien, het is uh, allemaal uh, incidentmanagement geweest. Ja, allemaal houd je touwtje werk. Uh... Nou, houd je touwtje wil ik niet zeggen, maar goed, we hadden een probleem. Dat gaan we oplossen, dat is de oplossing. Ja. En, nou, dan, en moet, moet je dan, straat... dan afvragen. Van is, ...heeft dat ook het probleem echt opgelost of heb je het probleem verschoven? Maar wordt die straat nu ook eigenlijk eens een keer eenrichtingverkeer? Hè? Want daar, daar zit ook iedereen op te wachten. Want ja, je komt er aanrijden vanaf de Verlenenweg en ja. dan komt er een bus aan. Nou ja, dan moet je maar aan de kant. Want, uh... Ja, maar dat hoort niet bij het parkeerbeleid. Hè? Nee, maar goed. Maar daar dus, uh, is... gaan we wel de komende vier jaar wel over praten van hoe wat we met de Verspijkstraat doen. Ja. Interessant. Interessant. En, en we blijven dit nou letterlijk volgen. Graag. Uh, nog andere dingen in de portefeuille's die op dit moment erg veel aandacht geven. Um, ja, ik heb uh, Milieu en Natuur heb ik in mijn uh, portefeuille zitten. En Milieu en Natuur, uh, dat heeft alles te maken. Wat er nu speelt is de Zandpoort, de, de zoals dat heet. Ecoduct. De, e, de recoduct. De ecoduct, ja, wat is het? Fietsduct? Ja, het is een recreatief ecoduct. Ben je voorstander of tegenstander? Ik ben een voorstander. Ja, ben denk je ik, dat nou? Ik denk dat het een toegevoegde waarde heeft uh, voor toerisme in Zandvoort, als je dat hebt. Goed, dan nou ga ik je even op de man afvragen. Uh, dat glimwormpje, <laughs> wat vanuit de Amsterdamse waringduinen over dat recoduct huppelt naar uh, de manege, zeg maar even. Ja. Uh, verder huppelt en dan onder de trein komt vervolgens... Dus daar moet ook een tunnel of een brug. komen. Dat gaat ook komen. komen, ja. Dan weer verder huppelt naar de zeeweg. Dan moet er ook weer een tunnel of een brug komen, een vierduk komen. Nou, is ik... het dat wel waard? Nou goed, als ik gewoon de, de biologen en natuurkundigen, de biologen vooral geloof, is het allemaal waard. ja, Om de, deze gebieden aan, de vast, aan elkaar vast te koppelen. Nou, daar gaat het om, hè? dat al die aquaduct-toestanden, ja. dat die... ...worden gemaakt om de verschillende versnippering van de diverse natuurgebieden... Ja, ...aan om elkaar het... te krijgen. Klopt, ja. ja. Kijk, en de... Maar kan je je voorstellen dat de belastingbetaler in Nederland... ...hier toch enige vraagtekens bij zet? Nou kijk, de grote voordeel voor, uh, voor het reconduct is uh, dat uh, we een uh, behoorlijke subsidie hebben gekregen... Van, de, uh, ...van Europa. We hebben geloof ik uh, een derde wordt betaald door Europa. Een groot deel wordt betaald door de, door de provincie. En Zandvoort? Zandvoort betaalt helemaal niks. Wij hebben alleen maar onze expertise ingezet. Ja, want het is zo dat de provincie die had wat geld over toen er een keer een energiecentrale verkocht is. Dat zou centrale en dat is in een potje gegaan en dat potje dat is toen gebruikt om uh, te besteden aan dit soort zaken. Maar nu kun je zeggen dat de dat komt er. Ja. Komen die andere tunnels, uh, viaducten er ook? Daar ga ik wel vanuit ja. Ja. Want als het niet het geval is, dan heb je een probleem. Dat klopt. Maar goed, ik denk dat het, het bouwwerk voor, uh, voor het zo'n verslaan... op dit ogenblik het belangrijkste is. Omdat je toch wel te maken hebt A, met ruimte. Je hebt, uh, de pr provincie heeft de manetje gekocht. Dus daar uh, gaat het overheen. Maar goed, je hebt wel een bewoner die daar heel dichtbij zit. En nu unicum die er ook heel dichtbij part participeert. En het is uh, toch wel twee aparte gebieden aan elkaar vastkoppelen. Wat je al net al zei... Van, uh, de Amsterdamse waterleidingduinen met uh, National Park zuid kemmerland Het zijn toch verschillende belangen die je er allemaal hebt. Ik kijk alleen maar naar de damhechten in de Amsterdamse waterleidingduinen. Als ja. de, het recroduct overkomen, dan kan er afgeschoten worden. Ja, maar goed. dat, uh, dat is. Een wildrestaurant, is dat een idee? Een wildrestaurant, <laughs> op de plaats van een manege. Ja, maar <laughs> ik weet dat de provincie is op dit ogenblik druk uh, met, uh, uh, de, met de gemeente Amsterdam aan het praten van hoe ze dit uh, probleem gaan oplossen. Oké, okay. ja, want anders beklaag ik die lieve hechtjes die het recroduct overkomen. Dit is ook nog gekoppeld aan een, fietspa aan een fietspad? Ja, de en een wandelpad. En? Hoe, hoe is het met een fietspad? Uh, nou, er zijn verschillende scenario's. Kijk, er is één scenario dat eigenlijk de beste optie is om door de Amsterdamse waterleiding heen te gaan... Om een stuk natuurbelevingen gaat Ja, krijgen. maar ik heb, ik heb begrepen dat er bezwaren waren tegen de ja. fietspad. Omdat er dus uh, groepen wielrijders met zo'n 40, 50 kilometer per uur door die duinen rezen. En dan uh, luid bellend van opzij, opzij, we moeten erdoor. door. Ja. En het, het lijkt me toch ook wel mogelijk dat je in de APV gaat opnemen dat het wel toegankelijk is voor fietsers, maar geen wielrenners. Het is de gemeente Zandvoort heeft daar geen zeggenschap over, dus de gemeente Amsterdam. Oké, okay, maar het is toch Zandvoort's grondgebied. Het is Zandvoort's grondgebied, maar is, de zeggenschap erover ligt bij Amsterdam. Interessant allemaal. We volgen je nou. Oh, absoluut. Uh, wethouder Andor Zandbergen, uh, buitengewoon plezier dat je hebt willen komen, ondanks je drukke tijd. Nou, buitengewoon plezier dat dat ik, ik uitkwam ik, ik heb. Ik hoop dat we in de komende maanden nog eens een beroep op je mogen doen... om te vertellen hoe het verder gaat met parkeren. Prima, graag zelfs. Veel succes. Dank, dank je wel. Dank. Ja, dank je wel.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 To so have fun now, dig out them, dig out them, dig out them. We're gonna wanna hear you sing. I wanna have sex on the beach. Come on, move your body. Sing. is geschoven, Peter Den Boer. En dan praten we over Peter Den Boer. Uh, natuurlijk aan de ene kant een uh, bekende muzikus. U kunt hem morgen horen bij Jazz. programma uh, om 10 uur op CfM Zandvoort. Maar Peter Den Boer is ook uh, een van de meest betrokkenen en verantwoordelijk... voor reiniging en groen van de gemeente Zandvoort. Hij weet alles over reiniging en groen... En zijn de vragen, dan kom je bij hem terecht. Hij is verantwoordelijk voor een schoon Zondvoort. Peter Den Boer is, nou ja, een... goedemorgen. is Zondvoort schoon? Uh, dat is relatief. Maar uh, vanuit het relatieve gezegd, ja. Het uh, kan altijd mooier, beter en schoner. Als we naar allerlei buurgemeenten kijken, dan mogen we absoluut niet mopperen. En Schoon wil zeggen, uh, uh, dat is natuurlijk ook relatief. Is schoon iets op een moment of is iets altijd schoon? Als je uh, het dorp schoonmaakt of je leeg bakken of je, uh, je, je veegt... dan een uur later komt het eerste dingetje weer aanwaaien. Dus uh, als je van het ene moment naar het andere gaat... dan uh, moet je er zorgen dat je dat in de hand houdt. En uh, als we het over grootschalig of kleinschalig hebben... het is dus, dus, dus, dus een heel lastig begrip... Maar het is natuurlijk de beleving over het algemeen. Is het Vo hier schoon? Vorig jaar had je een actie. Neem je eigen afvalzakje mee naar het strand. Ja. Ga dat weer doen? Ja. Op een iets andere manier, maar op dezelfde lucratieve en, uh, en creatieve manier. En ludieke manier. Ze dus we krijgen weer zo'n uh, container vlak bij het station te staan, wat er op een vierkante nou, meter stand loopt. Maar <laughs> Ik, hoe, hoe gaat dat? Ik kom als toerist met de trein aan. Dan staat er iemand met zakjes uit te delen? Dat was vorig jaar zo. Uh, ja. En nu gaan we kijken of we dat op andere plekken kunnen doen. Of tegelijkertijd. Dat is nog niet uitgekristalliseerd. Maar de, de, het effect is wel duidelijk. Wij hebben. Uh, op twee manieren zakjes uitgereikt. Dus bij de strandpachters... Uh, hebben we... Uh, die leveren... Dan leveren we zakjes aan... in, in dozen. En als je zijn, mogen we weer nieuwe halen... en verzoeken hen... om ook mee te werken. Dus dat is het ene kanaal. Het andere kanaal is dat... Zandvoort ze dan... uitreikt... op een zodanige manier... dat dat blijft hangen bij de mensen. Dus een container neerzetten... ...is eigenlijk het, het minste wat we doen... Dat ...voor de momenten dat er niemand is die je daadwerkelijk uitreikt... ...en ze gewoon handmatig met een kort boodschapje uitreiken is geweldig... Dat, ...en dat blijft heel erg hangen. Dat was een succes voor ja, het ja. En het succes dat we nog het meest in het feit dat we... ...a, überhaupt er aandacht aan besteden... ...en in het feit dat op de zakjes heel beeldend staat... ...hoe lang het duurt voor is onwaarschijnlijk onnozels... ...als een schil of een blikje... Of een patatbakje erover doet om af te breken. Hoeveel jaren. Ja. En dat spreekt de mensen heel erg aan. Kennelijk. Leuk. leuk. Um, je had ook een afvalkoningin. De nee, afvalkoningin, koningin. ja. Die uh, <laughs> gaan we ook dit jaar weer door het dorp laten lopen. Op enig moment. Dat is in samenwerking met Nederland Schoon. Is een, uh, uh, heeft men bedacht. Dat zijn uh, mensen. Dus een mevrouw. En die loopt op stelte. En daardoor heeft ze een hele lange. Enorme jurk. En die is helemaal behangen en bekleed met afval. En die uh, zie je van tientallen meters afstand zie je die door het dorp lopen. Flessen of zo ja, aan de, de, de benen. Ja, en. bekertjes. Het uh, is heel, heel leuk om te zien. Maar die gaan wij ook inzetten op drukke dagen. Ben je tevreden over het uh, gescheiden uh, in uh, systeem... wat nu wordt uh, gevoerd in Zandvoort, met name plastic? Het plastic is uh, uh, tevreden over het respons ja... Tevreden over de wijze waarop landelijk uh, dat allemaal wordt uh, bedacht, daar zijn vraagtekens over. Het, het probleem is uh, uh, dat de overheid samen met het bedrijfsleven er nog niet goed uitkomt. Uh, hoe je nou kunt voorkomen dat er zoveel, überhaupt zoveel afval is. En afval is ook, dan hebben we het over verpakkingsafval. Uh, vanwege hygiëne en vanwege uh, handel en, en snelheid worden heel veel dingen verpakt. Dat willen we, we, we graag. En tegelijkertijd heb je dus een hele berg afval. En heeft de overheid gezegd tegen het bedrijfsleven. jullie moeten uh, daar iets aan doen. En het bedrijfsleven zegt: ja, we, we kunnen niet, niet anders doen dan weer geld in een potje storten. En dan mogen jullie, gemeentes, weer alles apart voor inzamelen. Het is wel een volume dat plastic, want ik merk het met het gescheiden afval. Als mijn grijsbak, waar nu geen plastic meer in zit, ja. die is maar voor de helft vol. Ja, Kijk, het, het, het is tegelijkertijd een probleem. Het, het weegt niks. Dus de, de, als het opgehaald wordt, ga je met een, een vrachtwagen op pad waar niks in zit. Je kan het niet goed samendrukken. Piepschuim is uh, allemaal zo'n probleem. Piepschuim, dat is ook zo'n ruimte. Natuurlijk, het zijn allemaal, van die, het zijn allemaal uh, zaken die... Uh, uh, ...waar het nog lastig is om het in te zamelen, Wat wel heel geweldig is in Zandvoort... ...is dat er heel veel gescheiden wordt ingezameld. Ja. Dat men daar goed aan voldoet. Dat is wel prettig. Het, nou, het is een, ik vind het een lelijk gezicht... ...bij het, het gemeenschaps, gezicht? Ja, nee. gemeenschapshuis, die hele batterij ja. containers... Die het gemeenschapshuis en... is natuurlijk nog... Is, uh, ...daar heb je gelijk in, maar... ...dat is een, een plek waar we wachten... Nog enige tijd tot uh, op de voltooiing van het uh, Lubidavische En dan de, ondergrond. De, het dat gaat ondergrond en dat kan nu nog niet. Nee. Dus dat is echt een noodoplossing. Mm -hmm. Dus is ook voor okay. gekozen omdat het niet anders kon. Als ik kijk naar de schoonheid van Zonvoort, <coughs> jij bent ook verantwoordelijk voor de bloemenpracht. Ja. Uh, het is altijd weer bijzonder als je Zonvoort binnenrijdt en je ziet overal die perken met uh, mooie bloemen erin. Mm -hmm. Hoe gaat het dit jaar? Uh, eigenlijk op dezelfde manier. Uh, we hebben natuurlijk een, een groen beleidsplan. En daarin staat dan hoe we dat gaan invullen. Je hebt eigenlijk twee, twee grote onderdelen daarvan: dat zijn de perken en de, de, de plantsoenen. Met, met uh, uh, uh, materiaal erin dat gewoon het hele jaar uh, doet zoals het uh, overal gaat. En dan hebben we om een extra accent te geven: op die plekken waar je niet die plantsoenen kan, neer, uh, kan neerleggen, dat we dat opvullen met groenbakken. En de groenbakken die hebben dan, uh, heb je dan nog een soort voorjaarsmateriaal uh, en zomergroet en, zomergoed en, en uh, die zetten we dan neer. Zij het, uh, dat is natuurlijk ook beperkt, hè? we hebben uh, een aantal honderden bakken en een aantal plekken waar we dat specifiek neerzetten. Daar is ook over nagedacht. Dat je niet een kermis ervan maakt en dat je ook dat in goede overeenstemming doet met het, met het bestaande plantsoen. Er zijn altijd mensen die bellen en die zeggen... ...kan ik in mijn straat ook dat krijgen? Ja. En dat kan niet altijd. En dat uh, moet je dan wel uitleggen. Dat is, je kan niet zo overal van alles neer. En, en, en je verzoekt natuurlijk de inwoners ook om mee te helpen... ...dat er schoon blijft, water geven... ...water geven en schoon nou, dat, is dat is een van de noodkreden die we hebben. Uh, ook ten aanzien van onze nieuwe bomen en nieuwe aanplant. De, uh, uh, afgelopen zomer hadden we een hele lange periode... ...waar het heel droog was... En dan moeten we ontzettend veel zeilen bijzetten om al dat nieuw geplante groen steeds maar water te geven. Ja. En daarom hebben we ook een noodkreet aan, aan een oproep aan de bewoners. om Als je voor je deur zo'n zo bak of een nieuwe boom hebt, help ons dan en gooit er ook water bij. Ja. Hm. Nu zijn jullie ook bomen-specialist hier in Zontvoerd. Uh, ik weet voor de, de, de groene wijk uh, Willemineweg en omgeving, is, uh, binnenkort is er een hooravond waarin de bewoners worden uitgenodigd om mee te denken, te praten over het type bomen wat daar geplaatst gaat worden. Hebben we zoveel specialisme uh, bij jullie in de dienst dat we weten welke boom waar geplaatst kan worden? Ja, we hebben een, uh, een, uh, binnen onze gemeente een uh, groen groenbeleid, beleidsmedewerker, mevrouw Prins. En, uh, die is heel goed in staat om, uh, om, om uh, te kijken naar de, de grondsoort en naar de, de soort, soort wijk, soort bebouwing. En, en, en de boeken en de ervaring, wat is dus altijd wel en niet groeit. Nu gaan we even naar het verleden toe. En ik kijk ook naar Cor, Cor Draaier. Uh, als ik naar de oude plaatjes kijk van Zandvoort. We hadden enorme hoge bomen in de Kerkstraat, Raadhuisplein, uh, Grote Krocht, Haltenstraat. Het stond overal nu, bomen? Het is nu zo kaal. Hoe komt dat als we zoveel kennis hebben? Nou, ik, ik, daar kan ik je denk ik wel antwoord op geven. Nee, ik ik Maar, ja, maar door... ik ben daar benieuwd. Dat nee, het, euh... de, de, laat ik zeggen, de, um, het feit dat er vroeger ergens bomen staan en nu niet staan, dat komt uitsluitend door omdat men, of het nou de, de, de, laat zeggen de gemeente, het is aangestekend, de politiek. En de inwoners en de winkeliers besloten hebben om, om van type bebouwing A naar B te gaan. Als je bij wijze van spreken naar de kerkstraat nu kijkt zoals die nu is. Die is natuurlijk in de loop van de jaren ingericht zoals die nu is. En, en, uh, um, daar passen geen bomen meer in. Daar, het is natuurlijk een, een samenspel van, van wat men wil. Niks meer en niks minder. Oké, okay. over oh, het plein ook geen bomen? Nee, want dat is, is een kwestie van inrichten en, en, en de, de bebouwde rijmen. Dat besluiten we met z'n allen. Het is, niet, het is niet zo dat, over het algemeen niet zo, dat waar eens bomen staan, dat daar, niet een ander, dat daar niet weer bomen kunnen. Ja, maar jij als groenman moet de pijn aan je hart doen. Dat je zegt, van dit is een prachtige laan waar eigenlijk bomen zouden moeten staan. Ja, maar Geel dat... Bomen. dat, dat, dat dat is een relatief, een relatief gevoel, want het heeft echt te maken met hoe je met z'n allen een, een gebied Kijk, Ik kan me heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld het terras neemt van, van Café Neuf, waar de mensen de hele dag in het zonnetje willen zitten, dat je daar geen boom wil. Bijvoorbeeld, en, en als, je, als je zou besluiten om, een voor, om te zeggen van, goh, wij willen met z'n allen dat uh, zo'n winkelstraat, dat, die, dat het een, een laan wordt. Nou, dan, dan, dan, uh, dan moet je met z'n allen eruit zien te komen. En, en stel dat je dat wilt, dan moet je dat daartoe besluiten. Alles kan, maar oh, ja, dat past niet altijd. Het is gewoon een kwestie van beleid. Okay. Okay. Ik wil nog ik wilde wat vragen over, niet over groen, maar over, over het afval, hè? Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een, een zaterdag en een zondag. Dat op een mooie dag, een hoop toeristen hier komen. Die stort al hun afval in die afvalbakken die aan de boulevard hangen. En dat, dan is het op zaterdag en op zondag dan komen die toeristen weer. zijn heel vaak van die bakken zijn helemaal vol en het loopt over. Uh, is daar wel eens over nagedacht hoe je dat kunt oplossen? Want ja, je kunt de mensen natuurlijk wel laten werken op, op zondag. Maar ja, soms als het heel druk is, zou je dat volgens mij wel moeten doen. Sterker nog, we werken, altijd op, we werken ja. het hele jaar op zondag. Maar is het zo dat het zo, zo, zo groot aanbod is dat het niet eens uh, opgeruimd meer nee, kan worden? Het is beperkt. Kijk, we werken uh, het, uh, het hele jaar door op zondag om, om het, uh, het toeristengebied te vegen en er uh, te legen. En in het seizoen ook daarnaast nog eens op zaterdag. En dan is uh, het uitgangspunt dat om tien uur morgens moeten al die dingen leeg zijn, en dat moeten schoon zijn. En dan in de loop van die dag wordt dat gevuld. En vanavond, dus op zaterdagavond, lopen ook mensen door het dorp. Uh, uh, is er vertier in het dorp. En worden bakken verder nog gevuld met, met uh, patat en andere dingen. En dan kan het zijn dat die dingen gevuld zijn. Dan worden ze morgenochtend weer gelegd. Er is natuurlijk altijd een moment waarop het leeg Ge is. En gelukkig wordt hij niet gestaakt. Nee, dat wordt niet gestuurd. Dan heb je in de zomer, als het heel druk is... gaan we ook nog eens een keer... zaterdagavond om een uur of zes of zeven. Zorgen dat je niet dus dwars door de toeristen rijdt... dat ze allemaal lopen te winkelen. We gaan we ook nog eens legen. Het, een, wat we, Waar we niks aan kunnen doen... is het feit dat er dus uh, meer en kraaien dingen uithalen... omdat we ja, och, ja, gesloten dat's... bakken hebben. Omdat ook weer gebleken is dat mensen... Die iets weg willen gooien, die willen alles doen, maar die willen niet met hun handen een deksel aanpakken. Dus een bak moet in principe altijd open zijn. Ja. En hoe klein, we hebben kleine openingen gemaakt, ook op de boulevard. En als je ziet wat voor uh, legers, uh, uh, uh, um, meeuwen en uh, kraai erin kruipen, daar, dat zijn dus de, de, de, de, de randverschijnselen. Ja. Peter, enorm bedankt voor je komst. Graag gedaan. En uh, erg veel succes. Maak er een mooie zomer van, gaan, uh... ook voor onze toeristen. Nou, met z'n allen gaan we dit doen. Dank voor je komst. Dank je wel. Yeah. En wie is Chris Steensma? Chris Steensma is de nieuwe eigenaar van het jaar rond Paviljoen 9, het Oude Maritiem. Welkom, Chris. Nog iets naar voren voor de microfoon, anders Zal ik het niet goed. Um, Chris Steensma, ja, een naam die ik niet ken, maar jij schijnt wel een achtergrond te hebben van strandtenten en zo. Nou, ik heb uh, voorheen in uh, Haarlem heb ik een Café du Theater gehad. En van Vandaaruit ben ik in uh, Bloemendaal samen met de kompion uh, Lido begonnen. En uh, jij dacht van nou, een jaar rond doen in Zandvoort? Hoef ik niet ik ben, er uh, niks te doen? <laughs> ja, ik heb drie jaar heb ik evenementen georganiseerd en catering en in het strand. Dat trekt toch en zeker een jaar rond de exploitatie. Dat, uh, de dat trekt wel. Is, ja, ja, maar dat op en afbouwen, dat vind ik niks. Nee, dat dus, kan dus, natuurlijk uh, maar blijven staan. Ja, precies. En uh, dat, hoop ik. Hè? Maritiem, dat is de naam die je er gewoon ook uh, inhoudt? Of gaat nee, het ja, Maritiem eten? gaat eraf en het wordt uh, de haven van Zandvoort. De haven van Zandvoort, A, ah, daar komt het. En we aan. beginnen een beetje met Maritiem, de haven van Zandvoort, omdat iedereen altijd vraagt waar zit de haven van Zandvoort? Ja, waar Maritiem zat. Nou, dus over één of twee jaar moet Maritiem eraf en dan wordt het de haven van Zandvoort. Het is ja. gewoon naar de rotonde lopen vanuit de rechtsstraat en dan links? En meteen naar links, uh, strandhoeveel nummer 9, waar die al 18 jaar zit, geloof ik. Ja. Uh, nu ben je vrij lang bezig geweest met het opbouwen van het uh, paviljoen. Ja, we zijn nog bezig. Nog steeds bezig. <laughs> ja. Maar je bent open. Ja, we zijn wel open. Maar ja, kijk, zo snel je. voor het mooie Pinksterweekend, dus. Uh, snel naar, wat, wat geld verdienen om eens hoeven te kopen. Als ik naar buiten kijk, dan is het somber. En Ach. het zou een mooi weer zijn. Zeedampje. Maar de koffie is lekker. Die is heerlijk. En het eten? Dat uh, moet ook erg lekker worden. Wat heb je allemaal op je kaart staan? Dat is een goede vraag. Ja. Ik heb een broodje tenijn, een broodje kaas en een broodje heet kip. Met anderen nu nog een reis, uh, professorisch open zijn, hebben we vanavond een uh, tagliatella of een uh, gebakscholletje. Op um, het moment dat ik uh, een uh, verjaardag wil vieren of iets anders uh, ja, met, feestje hebt, dan moet uh, je me we zeker jou, uh, terecht. Ja. ja, we worden een uh, vrij groot paviljoen dat dat één groot gestrekte ruimte is, maar er komt een scheidingswand tussen die al naar gelang de grootte van het feest aangepast kan worden. Dus die kunnen we gewoon schuiven. Als jij met 50 man komt heb je gezellig ruimte. Als je met 500 man koopt, komt dan heb je hem ook. Oké. Okay. Hoeveel mensen kunnen erin? 500 man? Dat is 500 vierkante meter. En uh, ik denk dat daar tussen de 800 en 1000 man in kunnen. Totaal. Dat is alleen maar binnen. Maar dat zal natuurlijk niet altijd lukken. Maar gewoon, uh, we willen een grand, café, een grand café zijn. Met een open aard. Apart een beetje restaurantgedeelte. En een evenementengedeelte. Maar als iemand een heel groot feest wil geven, dan kunnen we de ruimte ook heel groot maken. En je hebt de nodige boeking al uh, binnen? We hebben wel wat boekingen. Het uh, loopt nog geen storm, omdat we nog niet klaar zijn. Maar uh, ik denk dat als het klaar is, dat uh, ja... Dat moet wel lukken denk ik, vooral dat, van de wind. Wanneer ben je klaar? Ben je nooit was, eigenlijk? Als het klaar is. Ja, maar dat ben je eigenlijk nooit. <laughs> nou, de streefdatum was 13 mei, maar dat is geloof ik niet gelukt. Dus, uh, ik hoor het vaker van mensen. Ja, van het is, is uh, natuurlijk uh, het is veel meer werk dan we hadden gedacht. Ja. Er zitten natuurlijk uh, 100 heipalen in, er ligt uh, 35 ton staal op en uh, daar moet de tent nog op. En het is niet meer zo van je zet hem even neer, want zo staat hij al jaren. Het is allemaal het, uh, het wiel opnieuw uitvinden, zeg maar. Ja, ja. Dus we moeten allemaal, uh, ja, alles moet aangepast worden. Toch is het een, een, een positief ding, een jaar rond paviljoen. Je, niet meer, je zegt het net, niet meer afbreken en opbouwen. Um, dat is een positief gegeven. Ja, sowieso is het een positief gegeven. Je hoeft If, geen loods te huren. Om, nou, loods moet nou. je natuurlijk wel huren, want je mag, het moet er allemaal strak uitzien achter. Dus het mag allemaal niet zo, uh, zo rommelig zijn. Dus winters moet je toch wel het een en ander gaan opslaan. Je bedden en alles, dus je hebt toch wel wat uh, loodsen nodig. Maar gewoon voor je bedrijfsvoering is het natuurlijk geweldig. Uh, kan, moet je een aantal meters van de, de duinenrij afstaan, van Hooghemeraadschap? Ja, de de, ja acht meter. Nee hoor. Niet? Nee, dat is uh, ja. Het is misschien iets risicovoller, maar het is ja. wel prettig. Want je hebt een, natuurlijk een hele mooie uh, jou, rijbaan achter waar alle leveranciers terecht kunnen. En uh, waar je zelf ook jouw uh, kwijt kan. Ja. Dus ik vind dat niet echt een negatief punt. Hè. <kijkt> nu was er ooit een eis bij de jaren om paviljoens uh, dat het afbreekbaar moest zijn in. 24 uur als er een tornado aan zou komen, bij wijze van spreken. De tornado doet het werk wel voor je, hoor. <laughs> ja, <we doen> <laughs> uh, nee, dat bedoel Dat kan. Uh, een hele gekke regel. Uh, nee, die is er nog steeds, het is, is, ja, is semi-afbreekbaar, zeg maar. Dus het, ja, binnen 24 uur, dat lukt natuurlijk helemaal niemand, dat lukt zelfs een, de, de eerste beste houten tent waarschijnlijk niet. Maar het moet binnen afzienbare tijd afgebroken kunnen zijn. Als het nou, dat, dat, dat, dat kan aan zit te komen. Ja. Je kan ook gewoon de ramen op openzetten en dan gaat het vanzelf. Het zijn uw woorden. Maar de, de zee die kan er doorspoelen. Want Ja, dat, dat moet. Want één keer in de zoveel jaar komt die zee hoog. Ja, dat klopt. En dan kan die onder het paviljoen doorspoelen. Dat is de bedoeling, van de, de, is de bedoeling van de palen. En die onder, ja, die wordt wat zand, uh, gaat weg. Nou uh, ja, dan blijven ze, die blijven dan staan. Misschien gaat het dan een metertje zand weg, maar dan blijft wel je paviljoen staan. Ja. En misschien uh, ligt er wat uit je vloer, maar ja. Ja, dat, is, dat hangt er helemaal vanaf. Het weer heb je toch nooit in de hand. Nee. Je weet dat nee. een aantal mannen de zee zo hoog heeft gestaan dat de onderste etage van het Jutters Museum helemaal vol water stond. Ja, ja, nou ja, dan sta ik dat ook waarschijnlijk. <laughs> <laughs> maar ja, we staan de vloerhoogte is vijf meter boven NAP. Ja. Dus dat is best wel redelijk. Dat is best, wel redelijk, dat is ja, best ja. wel redelijk. Dus de kans dat het is natuurlijk altijd aanwezig dat je nog de voeten krijgt. maar uh, ja. Nee, maar, wat, wat trek je nu zo aan over het strand een paviljoen? te beginnen. En met name is, dat, is, dat, is dat de klanten, uh, geld, Gasten. of is het ook het, het genieten van uh, de zee, uh, de zon, uh, slechte weer en dergelijke? Nou, ik vind dat je aan het strand uh, is het altijd mooi weer, ook al is het slecht weer, ook al waait het hard, uh, die zee, dat is toch, uh, toch wel de mooie uitzicht, dat kan je toch niet hebben? Ben je strandjutter? Ik ben geen jutter, nee. Je loopt niet uh, s'morgens vroeg langs het strand om te kijken wat aangespoeld nee, is? Nee, nee, nee. Ik uh, kijk. Nou, als het voor mijn deur, voor mijn deur ligt, dan uh, denk ik van nou ja, vooruit. Nou, maar ik ga op. niet echt op zoek. Pak je het op en breng je het aan de overkant. Hè? <laughs> je, ja? hebt naast je, je hebt naast je het Muthersmuseum. Nou precies, dus die doen het werk al voor me toch? Kan je niet combineren van jongens kom bij mij eten en neem een bezoekje daarbij aan het museum. Tuurlijk, geen dat is probleem. dezelfde trap. Geen probleem, winnen we je boeken? Nou, het is alleen maar een mogelijkheid. Nou, dat zie je Er zijn mogelijkheden genoeg, tuurlijk. Graag zelfs. We staan overal over open wat ga je nog meer doen aan activiteiten naast alleen het paviljoen? Uh, heb je toch bijzondere evenementen? Nou, nee, nee, niet echt bijzondere evenementen op dit moment, maar dat gaat wel komen. Maar we willen wel gewoon een soort continuïteit in het bedrijf brengen. door op zondagmiddag bijvoorbeeld een uh, goede zondagmiddag te creëren. met eventueel eens een keer een jazzbandje, maar een andere keer eens een keer een DJ. Niet te grootschalig, maar gewoon gezellig dat de mensen weten dat je altijd het hele jaar door open bent. En ook dat er altijd wel een beetje reuring is en dat je aangenaam verrast kan worden. Chris, er zijn luisteraars die, veel luisteraars die op dit moment aan de radio gekluisterd zitten. Ja, logisch. Als ze zeggen van, hé, hey, interessant, ik wil er langs gaan, ik heb een feestje. Moet ik bellen? Heb je een website? No, ik vind het, uh, uh, vind het gezelliger als jullie langskomen. Oké. Okay. Dan weet je meteen hoe het eruit ziet. En dan uh, zie je de in de show. Heb je ook een website? Ja, www.dehavenvanzandvoort.nl geschreven.nl. Dat is hem. En daar kunnen ze alles zien en horen. Dat uh, hij komt eraan. Hij Joop. is nu nog onder constructie, maar net zoals het paviljoen. Ja. Maar volgende week uh, hoop ik dat hij in de lucht is. En Pauls. anders is iedereen welkom uh, op paviljoen nummer 9. Voorheen Maritiem. Oké, okay, maar als ze een feestje in hun plan hebben, nu eventjes laatst komen. Ja, en meteen melden. En, en gewoon even vragen, kijken naar de mogelijkheden. Ja, vragen naar Chris of naar Paul, dan komt het allemaal dik in orde. Wie is Paul? Paul is de bedrijfsleider. Oké. Okay. En ik heb nog twee compagnons. Dat zijn uh, Theo Midima en Hans-Joachimus. En uh, daar gaan we er een mooi bedrijf van maken, we hoop wens, ik. We wensen je erg veel succes toe en een mooie zomer. Ja, dankjewel. En uh, Zandvoorters, ga langs. Gezellig. Zo is dat. Oké. Okay. Bedankt. Dankjewel. Jongens leuk een voetballiedje en daar heb ik nou echt geen kracht meer voor. O, oh, daar heb je hem weer. Zo leuk met al die voetballers. Wat zijn ze bang die gasten? Want wij hebben van basten voor ons de grote held. Hij laat die jongens trainen. Op oh, kijk eens naar die benen, Karel. Ja, ja. Naar al dat moois in het veld. Eén hey, duizend pas nou voor dat je. Spelen. En niet om fietsen te stelen Dus maak je borst maar na We zien die Holländer We komen met z'n We komen lekker walen Om die grauwe koor We zien die Holländer We komen met z'n Sind We zijn die nieuwe wereldkampioen. We zijn die Hollanden. We komen met signalen. We komen lekker walen. Om die Gouden Koepel. Zou Duitsland nu begrijpen dat zij hem moeten grijpen voor ons als voetballer. Ja, en zo komen we toch weer aan het einde van deze zaterdagmorgen 22 mei. Eh, goedemorgen Zandvoort. Eh, dit programma werd mogelijk gemaakt door de redactie van Yvonne Roosendaal. Aan de knoppen zat de Rooie Haldeman. Koor het begon een beetje rommelig. Ja, maar goed, dat is, uh, je doet dat natuurlijk niet iedere week. En, uh, het is een beetje passende meten, maar het is allemaal uiteindelijk goed gekomen. Dus ik ben daar uh, niet oog om. We zijn de invallers. Wij zijn de invallers en uh, wij zijn ook maar... Uh, ja, maar we doen het met liefde. Uh, vandaag een interessant programma hier in Zandvoort. U kunt elke dag een broodje van de zee proeven uh, bij Café Koper. Uh, er is ook een proeverij van scheepsbitters. Nou, uh, ga er langs. Je kan uh, zoveel sushi eten als je wil bij het Wapen van Zandvoort. Uh, de Beach Club 10 die heeft een speciale aanbieding. Uh, ga er ook langs uh, de Brasserie Plaza. Daar is een minuutje van de zee. En uh, natuurlijk vanmiddag om 5 uur de Walk of Fame. Je kan vanmiddag naar het circus toe. Uh, gratis aan Tres Museum, Jutters Museum met speciale activiteiten. En vanmiddag live op ZFM uh, beeldmateriaal van de Pinkster Races. En dat is toch wel bijzonder. Heleboel evenementen in de komende week. Dames en heren, dit was Goedemorgen Zandvoort. En wordt aan de bel getrokken, de laatste... Ik wil je ook bedanken voor deze unieke eenmalige samenwerking. Het was erg leuk om te doen. Ik zou zeggen, mochten we nog een keertje de gelegenheid zijn om het weer samen te doen, dan zou ik zeker zeggen dat, dat doe ik graag. En het was bij elkaar waar genoeg om samen met jou dit te doen. Staat genoteerd. Daar zit een man alleen. En staat voor zich uit. Straks wordt hij weer snel vergeten. Hij denkt waar kan ik heen. You need to get playing on who you are And it's time, it's time. It's time. Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. PVV-kandidaat Gidi Makusover heeft zich vorige maand teruggetrokken van de kandidatenlijst... omdat de inlichtingendienst AIVD waarschuwde dat hij een risico vormde voor de integriteit van Nederland... En als je handelsblad meldt dat Geert Wilders een brief met belastende informatie over Marcusever had ontvangen van minister Heers Ballin. In een interview met de krant erkent Marcusever dat de AIVD-brief de reden was van zijn vertrek. Hij zegt zich te hebben teruggetrokken in het belang van de PVV. Bij de vliegramp in de Indiase stad Mangalore zijn zeker 150 mensen om het leven gekomen. Zeven mensen hebben het ongeluk overleefd. De Boeing 737 van Air India Express kwam uit Dubai. Het schoot bij de landing in Magalore door, raakte een hek, brak in stukken en vloog in brand. Volgens Indiaanse autoriteiten was die piloot ervaren en kende hij de plaatselijke omstandigheden. Voor zover bekend verliep de vlucht normaal. British Airways praat vandaag opnieuw met vakbonden in de hoop een staking te voorkomen. Maandag dreigt het cabinepersoneel voor vijf dagen het werk neer te leggen. De Britse luchtvaartmaatschappij is in een slepend conflict verwikkeld met de vakbond voor cabinepersoneel... Over de loon zijn ze het inmiddels eens geworden. De ruzie gaat nu voornamelijk over de kortingen die het personeel krijgt op vluchten. De politie in Brazilië heeft 70 mensen gearresteerd wegens illegale houtkap in beschermde delen van het Amazon-regenwoud. Onder de arrestanten bevinden zich ook milieufunctionarissen die het regenwoud juist zouden moeten beschermen. Ze zouden valse kapvergunningen hebben afgegeven. De politie schat dat de verdachten voor minstens 400 miljoen euro schade hebben toegebracht aan het regenwoud. De vijf schilderijen die afgelopen donderdag uit het Museum voor Moderne Kunst in Parijs zijn gestolen, waren niet verzekerd. Volgens het museum is het gebruikelijk dat schilderijen pas verzekerd worden als ze vervoerd moeten worden. De gestolen kunstwerken van onder andere Picasso en Matisse hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het weer. Vandaag volop zon.